Zes uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij ongeregeldheden in Thailand is opnieuw een dode gevallen. Een aanhanger van premier Yingluck Shinawatra werd in Bangkok doodgeschoten. Gisteren viel er ook al een dode bij confrontaties... tussen aanhangers en tegenstanders van de regering. De onrust in Thailand is de afgelopen week weer toegenomen... vanwege een omstreden amnestiewet voor de voormalige premier Thaksin, de broer van de huidige premier. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen melden zich bij de Chinese autoriteiten als ze door de omstreden luchtverdedigingszone boven de Oost-Chinese zee vliegen. De VS benadrukt dat dat niet betekent dat Washington de zone accepteert. Een week geleden stelde China de verdedigingszone in die een groot deel van de Oost-Chinese zee omvat, inclusief een eilandengroep die ook wordt geclaimd door Japan. President Yanukovych van de Oekraïne is verontwaardigd over het geweld dat de oproerpolitie heeft gebruikt tegen pro-Europese betogers. 35 demonstranten in Kiev zouden daarbij gewond zijn geraakt. De betogers eisten het aftreden van Yanukovych omdat hij weigert een associatieverdrag met de Europese Unie te tekenen. De president wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar het geweld. De Indiase Marszonde Magalian heeft zijn baan om de aarde verlaten en is op weg naar Mars. Het ruimtevaartuig voerde zijn hoofdmotor af gedurende, gedurende 20 minuten... om de baan om de aarde te kunnen verlaten. September volgend jaar komt hij aan bij Mars... waar de Indiaanse zonde onder meer op zoek gaat naar methaan in de Mars-atmosfeer. De Amerikaanse acteur Paul Walker is om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Walker is vooral bekend van de speelfilmserie The Fast and the Furious...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 Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van zeven. Redmond O'Hellen in het spoor van twee vrouwelijke Nederlandse ontdekkingsreizigers. De schatrijke moeder en dochter Tinne die de woestijn introkken... met 102 kamelen, ijzeren ledikanten, schilderijen en tafellakens van Damast. Vanavond in O'Hellens Helden. Haagse dames in Afrika. 10 voor half negen. VPRO. Nederland 2. Ik kijk veel tv, maar wel wanneer het mij uitkomt.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 Dit is Radio 1. Start. Kees Goede Goedemorgen. Fijn dat je met me wakker wordt hier op Radio 1. Het is vier minuten over zes luister naar Start. Uh, zo direct bel ik met Rogier van het Hek. Uh, hij uh, uh, volgt de hockeydames in, in Argentinië die Duitsland echt een enorm pak slaag hebben gegeven. Dus eventjes uh, oranje trots. En uh, straks gaat Esme op bezoek bij een man die hele gekke kettingen maakt waar je jezelf weer helemaal fantastisch en goed uh, en alles van voelt. Dat uh, dus uh, zo direct. Nu eerst zijn bij mij twee heren aangeschoven. Um, die zijn namelijk van een crowdfunding-project. Want elke week behandelen wij hier in Start een crowdfunding-project. Dus een project die nog een soort van sponsoren zoekt of investeerders... en dat, dat kan je zelf ook zijn met een klein bedrag. In ieder geval om een speciaal product op de markt te zetten. Want donkere hoeken in je kamer en onnodige meters naar lichtknopjes... Uh, lopen, dat is verleden tijd tenminste als dit project, Inner heet het volgens mij, uh, ik het, uh, of zeg ik het goed uh, heren Inner? Het heet Inner ja, ja. inner uh, Oké, okay, want het, anders is het I-N-N-R, zo, uh, zo spel je het uh, als dat van de grond komt. Uh, Inner is een uh, programma uh, dat een lichtplan van jouw kamer maakt of van jouw huis. En de lampen op afstand bestuurt via een app. Of dat kan je dan zelf doen. Dus geen lichtknopje meer nodig. Nee, je drukt gewoon op je telefoon en dan stelt hij het perfect af. Naast mij zit Jeroen Dalderop. Dat uh, zeg ik goed volgens mij. En, goed. En, en Rob Timmer. Ook goed. Um, nou ja, de bedenkers van dit plan. Uh, nou ja, mijn eerste vraag is, kijk om je heen in de studio. Ik heb een aantal lampen, een hele grote rode lamp... dat je ziet dat mijn microfoon open is. Hoe is het licht hier afgesteld? Uh, ik, ik denk goed voor wat je hier doet... maar voor een huiskamer zou het niet al te prettig zijn. Nee, dat, dat, dat snap ik inderdaad. Maar je moet een beetje die, die ochtendsfeer uh, uh, krijgen. Um, even in het kort, uh, inner, hoe werkt dat? We zeggen, inner is eigenlijk een, een doe-het-zelf-verlichtingssysteem... waarmee je heel gemakkelijk het juiste licht voor elk moment creëert. Het juiste mm -hmm. licht om uh, gezellig wakker te worden, zoals hier vandaag. Het juiste licht om uh, goed te eten, maar ook goed te werken. Om s'avonds televisie te kijken en ook nog eens even een borreltje te drinken. En het unieke van inner is dat wij beginnen met het lichtplan. Want we hebben uh, ontdekt dat eigenlijk om goede mm -hmm. verlichting thuis te hebben... heb je een lichtplan nodig. Ja. En daar heb je meestal een specialist bij nodig. Wij hebben daar gewoon geen verstand van. Jij niet, ik niet... Totdat ik hieraan begon. Oké, okay, ja, ik, ik hoop dat. Ja, heb je er geen verstand van? We nou, uh, hebben we inmiddels lastig. een hoop over geleerd. Oké, ja. Dus dat lichtplan, ik ga even naar Rob. Uh, dat, ja, hoe, hoe werkt dat dan? Ik zag een, een trailer uh, op, uh, op jullie uh, site, uh, inner.com uh, volgens mij. Mm -hmm, uh, klopt. Uh, dan, uh, uh, dat je op een soort van tablet zag je dan, kon je je kamer zelf tekenen... en dan ja. zag je dan waar het licht moest komen... Maar ja, toen zag ik dat en toen zag ik eigenlijk dat overal licht moest komen. Overal kwamen van die lichtbolletjes op. Uh, ja, dat, uh, dat kan wel kloppen. Uh, en dat is natuurlijk ook een van de voordelen van de ledverlichting die we hebben gekozen. Mm -hmm. Het punt is namelijk dat die lampjes, die worden ondertussen zo klein... Uh, dat je ze eigenlijk op allerlei plaatsen kan uh, plaatsen waar dat voorheen eigenlijk niet, uh, niet mogelijk was. Uh, en daar komt bij dat de stroomvoorziening, uh, die is ook, uh, het is een laagvoltsysteem. Mm -hmm. uh, dus het is, uh, je hoeft niet heel lang van tevoren na te denken waar je precies al die kabels trekt. Laagvolts, je hebt er niet heel veel stroom voor nodig eigenlijk. Nou, het punt is dat het, uh, uh, het is heel safe is om, uh, om het aan te leggen. Mm -hmm. uh, en met, uh, ja, met hele mooie dunne draadjes kun je de lampjes plaatsen waar je wil. En daar maken wij dus ook gebruik van. Door op veel meer plaatsen in je huiskamer uh, de verlichting aan te leggen waardoor je ook veel beter uh, de verschillende scenes kan maken, uh, zoals uh, Jeroen zei, voor bijvoorbeeld tv kijken of voor eten of mm -hmm. ontbijten of uh, wat dan ook. En dat is uh, dan heb je gewoon je appje, ja, daar uh, staan die verschillende scenes op, ja. En dan druk je gewoon op een, uh, ja. Die scenes uh, die, die uh, komen, zeg maar uh, van ons al hè, als je je lichtplan hebt gemaakt mm -hmm. op basis van de indeling van je kamer. Uh, en uh, hoe, de, hoe de lampen zeg maar, worden uh, geplaatst in die kamer. Krijg je van ons al een aantal uh, voorgebakken scenes. Uh, en als je dat dan thuis installeert, dan heb je die gelijk ook beschikbaar. Uh, dus kun je meteen zeg maar, aan de gang. En hoef je niet eerst uh, eindeloos gaan, uh, te gaan programmeren. Uh, wat natuurlijk veel te moeilijk is voor, uh, voor de meeste consumenten. Mm -hmm. Het is natuurlijk wel zo dat je die scenes ook weer kan aanpassen. Uh, zoals jij dat dan hebben wil. Ja. Dus uh, het is aan de ene kant uh, ja, meteen een mooie uh, ervaring... Mm -hmm. en aan de andere kant uh, heel flexibel... om het uh, zo aan te passen zoals jij het hebben wil. Maar jullie weten natuurlijk ook hoe een perfecte scene eruit ziet. Dat Voor een leek uh, uh, als ik... is het dan uh, als ik een date heb uh, met mijn vriendinnetje om een film te gaan kijken... en ik weet niet precies hoe je dan de lichten moet instellen... dan, kunnen jullie dat gewoon, uh, dan, hebben jullie, dan weten jullie dat ja. en dan staat dat gewoon in mijn telefoon. ja. ja. Oké, okay. nee. nou, Jeroen, jij hebt bij Philips gewerkt, bij de afdeling Lighting in Japan. Dat klopt. En tijdens dat werk kwam je op het idee om dit te doen. Toen kwam er een lichtbolletje boven je hoofd en die ging aan en je dacht, ik kan veel beter wat met dat lichtbolletje doen. Neem ons eens mee naar dat moment toen je dacht, ja, dit is echt de toekomst, dit moeten we gaan doen. Ga ik doen. Vertel ik je eerst nog even dat eigenlijk mijn achtergrond ooit was industrieel ontwerp. Ik heb mm -hmm. design gestudeerd en voor mij was mooie verlichting betekent gewoon je koopt een mooie Italiaans armatuur. Ja. Nou, koop je een hoop van en dan heb je mooie verlichting. Ja. Ik ontdekte pas in Japan dat het dus eigenlijk niet zo werkte. Ik, uh, ik was inderdaad daar de baas voor de verlichtingsafdeling van Philips En mijn klanten dat waren grote producenten van armaturen, Japanse mm -hmm. armaturen. En die vertelde me uh, Jeroen Het gaat helemaal niet om die armaturen die wij maken. Uh, mm -hmm. Die zijn bij ons allemaal hetzelfde. Ons geheim is eigenlijk dat wij uh, lichtdesigners in dienst hebben. En die kunnen hele mooie projecten maken. En daarmee maken we het verschil. Kom maar eens kijken. En toen lieten ze me zien hoe ze een, een kantoor, maar ook een huis, mm -hmm. helemaal konden omtoveren. Je komt daar binnen, inderdaad, met één druk op de knop, zoals we net besproken hebben. Wordt dat van een werkplaats naar een, een gezellige eetomgeving, uh, ja. naar een intieme uh, uh, setting. Dat kun je allemaal doen met licht. Dat is niks anders. Je huis wordt er veel mooier van. Mm -hmm. uh, dus toen had ik door, wacht even, dit is, dit is waar het om gaat. Het gaat helemaal niet om die armaturen. Het gaat om hoe je dat licht uh, samen laat werken... en je yeah. daarmee ruimte creëert. Alleen zij konden dat doen met professional lighting designers. Mm -hmm. En dat kun je alleen maar als je heel veel geld hebt. Ja. Die mensen zijn duur, die moeten speciale installaties hebben, et cetera. Oké, okay, en dus uh, dit is dan een misschien iets goedkopere optie. Ik dacht, dacht, hoe brengen we dat naar. Uh, bij mij thuis? Nee, mm -hmm. hoe brengen we dat bij jou thuis? Naar gewoon de consumenten. Ja. Dan moet je een, een do it zelf oplossing van maken. Ja. En dat hebben we gedaan met Inner. Oké, okay, het idee uh, komt dus uh, een soort van. is ontstaan in Japan. Dat was al in 2010, volgens mij. Uh, ondertussen zijn jullie uh, ja, al, al ver gekomen. Uh, Rob, uh, jij hebt hier een. Een, een set uh, voor je liggen? Ik, ik, als ja, je op de... ik, uh, uh, voor mij hier ligt uh, een, uh, zeg maar een heel scala aan, uh, aan producten. Mm -hmm. uh, laten we eens beginnen met uh, uh, de eerste uh, lampjes die we gemaakt hebben. Een uh, zogenaamd spotlight. Uh, wat het is, uh, we hebben een aantal uh, tracks uh, gemaakt... die je heel makkelijk uh, tegen het plafond aan kan plaatsen. En tracks, dat zijn uh, gewoon rijen met lichten? De track is zeg maar de, de, de stroomvoorziening voor de verschillende spotjes uh, okay. die, je op, uh, uh, die je kan plaatsen op het plafond. Mm -hmm. uh, waarom een track? Nou dat is makkelijk want dan kun je ook nog een beetje uh, verplaatsen met die spots. dat je ze precies op de goede plek uh, kan uh, zetten. En die spotjes ja, die zijn zo groot als een, uh, nou, zou een peperen zoutstel. Ja. Uh, niet veel groter. En uh, die kunnen 360 graden draaien op hun, uh, op hun pootje en uh, 60 graden uh, hoekje maken. Zodat mm -hmm. je eigenlijk altijd mooi dat schilderij of een plant of uh, wat dan ook wat je in je kamer hebt staan, mm -hmm. uh, goed, kan, uh, goed kan belichten. Oké. Okay. Um, uh, als je nu denkt, hè, uh, hoe ziet dat eruit? Kijk even op de webcam radio1.nl. Daar, uh, daar zie je het ook uh, liggen voorop. Ja. Nou, dat, is, dat zijn zeg maar de spotjes die je op vele plaatsen kan, kan, kan neerzetten of mm -hmm. uh, ophangen. Uh, daarnaast hebben we ook nog wat we noemen onze... Uh, de Linear Light. Mm -hmm. uh, en die is, uh, die is bedoeld om in kasten uh, en dergelijke te plaatsen. Zodat je mooie boek boekenkasten, zeg maar, mooi kan oplichten. Mm -hmm. uh, en die hebben we zo ontworpen dat je wel uh, veel licht in de kast krijgt. Maar dat ja. je vervolgens niet in het licht kijkt. Want dat is natuurlijk heel vervelend. Als je direct in een lamp kijkt, dat is niet erg prettig. Nee. Dus daar hebben we wat op bedacht. En uh, nou ja, al deze lampjes die zijn, uh, uh, zeg maar, bedienbaar. Uh, dan wel met je uh, mobiele telefoon. Via mm -hmm. een klein kastje. Dat uh, dan weer uh, aan de router in je, in je huis wordt uh, gekoppeld. Mm -hmm. um, en aan de andere kant hebben we ook nog een gewone afstandbediening ja. Want... Uh, het komt toch ook wel eens voor dat je je mobiele telefoon even niet... Uh, dat die leeg, leeg is? Ja, dat, dat, die, die, dat, dat die leeg ja. is. Of, uh, nou ja, uh, je zal, uh, laat ik zeggen, in je pyjama uh, door het huis lopen. Heb je hem waarschijnlijk ook niet bij je. Uh, dus dan is het wel handig om ook gewoon een, een afstandsbediening te hebben... waarmee je in wezen dat hele systeem ook aan kan, ja. uh, aan kan sturen. Of via een afstandsbediening of via het internet. dus uh, Want hij ja. zit aan je router vast. Ja. Um, uh, is dit nu klaar? Hebben jullie al alles klaar om, mocht het uh, geld allemaal binnenkomen, dat je direct de volgende dag al bij iemand thuis uh, dit kan installeren? We zijn klaar voor de start, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. uh, in wezen, de producten zijn, zijn uitontwikkeld, uh, productie is gepland. Uh, maar goed, we hebben dus inderdaad wel uh, wat kapitaal nodig... om die eerste productie ook uh, te kunnen financieren. Hè, om de mm -hmm. onderdelen te kunnen kopen. Om daar producten van te maken en deze kant op te laten komen. Maar uh, ja, wat dat betreft, wij zijn er helemaal klaar voor. Oké, okay, nou dat is mooi. Nou, we weten dat licht je in een bepaalde mood kan brengen. Uh, maar ja, je kan er nog veel meer mee. Het kan uh, bijvoorbeeld energie geven. Tenminste, dat, dat, dat wordt daar gezegd. En uh, Roel die, uh, ging dat eventjes testen van BNN University. Het is ongeveer 10 uur s'avonds en samen met mijn twee huisgenoten beleef ik een typisch einde op deze lange werkdag. We zitten met z'n drieën in onze woonkamer vol met kringloopmeuk, waarvan echt helemaal niets bij elkaar past. Ik zit bijvoorbeeld op een bruine bank en het geluid wat je nu hier op de achtergrond hoort komt uit een fel oranje gitaarversterker. Dus nou, hè, dan weet je het ongeveer wel. Uh, voor de rest staat er nog een filmpje op, we drinken een paar pilsjes en normaal gesproken zou ik nu een beetje gaan slapen, morgen weer vroeg op. Maar niet vandaag, want zoals Bon Jovi zo mooi kan verwoorden... I'll sleep when I'm dead. En met die No Sleep Marathon heb ik de hulp. En niet zomaar hulp, want ik heb hulp van een bril. En dat ding is zo belachelijk lelijk... dat ik ook alvast richting mijn kamer ga lopen, weg van mijn huisgenoten. Want dit is een soort fashion statement... waardoor je echt nog jarenlang gepest gaat worden. Het is een soort groot, lompe, witte skibril... Maar dan zonder glazen erin. En in plaats daarvan zitten in het montuur... Uh, zitten zit een soort groene lampjes die je in je ogen gaan schijnen... als je die bril aanzet. De theorie hierachter is dat het moet lijken op zonlicht. Waardoor je lichaam dus denkt dat je nog niet mag gaan slapen. Dus je houdt hem gewoon voor de gek. Ik zet de bril nu even zo op. Dus uh, ja, dan heb ik opeens uren extra dag... waarin ik eindelijk tijd heb om de series weer te kijken. Even een tussentijdse evaluatie. Het is half één geweest. Ik heb ongeveer een half uurtje de bril op gehad. En ik ben springlevend. Ik weet niet of het door de bril komt... of dat ik gewoon nu op een soort piekmoment zit. Ik weet ook niet hoe lang dit gaat volhouden... of ik überhaupt deze nacht ga volhouden. Wat ik wel weet is dat ik nog een paar afleveringen... series te kijken heb. Want ja, je moet toch de nacht doorkomen, hè. kwart voor drie. En ik ben gebroken, zoals je misschien kunt horen. Ik heb zo'n beetje al mijn series afgekeken. En ja, die bril, die staat nu op mijn hoofd. Want ik dacht, ja, ik moet dit nog, nog wel eventjes inspreken... anders val ik zo in slaap. Maar ja, of het werkt, ik weet het niet. Ik heb wel het idee dat het iets doet. Het zal maar zo'n placebo kunnen zijn, dat is ook weer zoiets. Maar ja, misschien stelt het slaap wel uit. Maar je kan je lichaam wel eventjes voor de gek houden. Maar ja, je moet toch een keertje gaan slapen. En ik weet dat over een paar uur mijn wekker alweer gaat. Dus dat hele als sleep en my spelletje, dat speel ik wel een keertje later. Hè. Maar ik denk nu toch dat ik uh, mijn wekker ga zetten en ga slapen. Oké, okay. nou bij uh, Roel hielp het dus niet heel erg. Um, uh, Jeroen en Rob van uh, Inner, het crowdfunding project. Dat is een soort van, uh, uh, via bijvoorbeeld je telefoon een perfecte uh, ja, lichtbalans over je huis uh, kan, kan creëren... door op de juiste plekken uh, licht in te bouwen. Hoe, hoe zit dat met jullie lampen? Uh, uh, stimuleren die ook de aanmaak van slaaphormonen of, uh, of juist niet? Of, of creëren die ook sferen wat, wat heel erg invloed heeft op je als persoon? Ja, verlichting kan natuurlijk ontzettend veel doen met mm -hmm. uh, hoe je je voelt. Uh, daar wordt nog steeds heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, wat wij niet aan het doen zijn, is proberen hier een soort medisch apparaat van te maken. Uh, wat we wel doen, is uh, jouw ritme van de dag proberen te volgen. Mm -hmm. We gaan dat niet uh, veranderen, niet sturen. Maar we willen je wel helpen om, om lekkerder wakker te worden. En om rustiger te gaan slapen. En daar heeft inderdaad de intensiteit van het licht wel een groot effect op. Dus in dat opzicht... Wij maken daar gebruik van, maar we gaan daar geen uh, rare trucjes uit aan. Er is een kleine stand uh, van, uh, ik ga bijna naar bed. Nog eventjes uh, een kwartiertje relaxen. Dan, dan dim je het licht. Ja, relax, ja. Uh, stand. ja. absoluut. Oké, okay. nou ja, dat, uh, dat is ook al, ik bedoel, we hebben dit natuurlijk even getest. Maar ik dacht ook al, het zal geen uh, medische werking hebben. Um, jullie crowdfunding project gaat als een trein. Ik vroeg het net eventjes, jullie staan op 44.000 euro al, is bijna, al geïnvesteerd. Ja. Jullie hebben 50.000 nodig en, en, en nog een week te gaan. Dus ik denk, nou, dat, dat uh, moeten jullie toch gewoon gaan redden. Ik heb zoveel projecten voorbij zien komen die dat nog nodig hebben de laatste week. Nou, dat gaat gewoon hartstikke goed. Maar ja, de vraag is natuurlijk, wat, wat vindt de man en de vrouw op de straat van uh, jullie project? Dus dat hebben we even gevraagd. Ik denk niet dat het heel veel toevoegt, denk ik. Mijn kamer is niet zo heel groot en als je één lamp bovenaan hebt, dan heb je gewoon overal licht. En dan overal een klein lampje is veel ingewikkelder, denk ik. En ik denk dat hun... Ik ken het niet eigenlijk. Het, het, het, het lijkt me heel raar en niet heel nodig. Nou, ik denk het niet. Ik hou het meestal gewoon bij één lichtje. En dat vind ik eigenlijk meer dan genoeg. Ik hoef geen uh, aparte sferen te hebben in mijn kamer. Ja, als ik ongeveer weet hoe het eruit ziet, het, uh, lijkt me wel leuk om te zien. Uh, ja, het denk eigenlijk wel, hangt een beetje van af hoe duur het is. Maar het lijkt me eigenlijk wel... Ja, je hebt heel vaak bijvoorbeeld in restaurants, zo, je hebt van een heel onvriendelijk licht. Dus het lijkt me eigenlijk wel handig om te hebben. Ik denk van wel, ja. Mm, ja, als het een beetje... Beetje mooi, als het een beetje een goed idee is, zou ik dat wel willen hebben, ja. Ja, sfeer, sfeer is toch heel bepalend in je kamer. En licht doet heel veel met, uh, met de sfeer. Um, ja, het lijkt me wel makkelijk om dat uh, zelf in te kunnen stellen. Ja, mij zal het in principe niet zoveel uitmaken, zeg maar. Nee, misschien ben ik de Oudered voor dat. Het zal dus, uh... me wel leuk lijken, maar ik heb geen smartphone. Dus ik kan er helaas geen gebruik van maken. Ja dat, is, nou ja, dat kan dus blijkbaar wel. Want uh, er zit een afstandsbediening bij. Uh, nou, overwegend positief. Wat ik zo hoor. Ook wel mensen die, die zeggen... Nou, waarvoor heb ik het nodig? Wat vinden ja. jullie van de reacties? Nou, dat verrast ons niet echt natuurlijk. We hebben gelukkig ook wat huiswerk gedaan. We hebben dit, mm -hmm. ik geloof, aan 500 mensen gevraagd. Eh, online. En dan zie je ook zo'n scheiding. Er is een groep mensen die interesseert zich eigenlijk niet zoveel van interieur. En die zegt... Uh, hoeft niet van mij. Maar... Uh, zodra mensen zich wat meer interesseren van interieur, en mm -hmm. uh, zodra ze uh, zich iets minder zorgen maken over geld modaal, dan zien we eigenlijk dat uh, de ruime meerderheid zegt ik ben niet tevreden met mijn licht dat kan beter, mm -hmm. en wat jullie doen dat spreekt me aan, dat wil ik graag proberen oké, okay. want ik hoorde net ook een reactie licht eraan, hoe duur het is dan vraag ik toch af, ja, wat is het prijskaartje? Ja, nou ja, dat hangt natuurlijk heel erg af van wat je nodig hebt. Uh, maar om een indicatie te geven: uh, drie van uh, dit soort spotjes uh, op uh, zo'n track uh, zal uh, uh, in, de, in de buurt van 200 euro zijn. Mm -hmm. um, dus aan de ene kant uh, is het meer dan je gewend was voor een, uh, gewoon voor een gloeilampje van een euro uh, te betalen. Mm -hmm. Aan de andere kant, als je dat nou weer relateert aan wat je sowieso uitgeeft zeg maar, aan het interieur van je woonkamer of uh, ergens anders in je huis, uh, dan valt dat reuze mee. Dus uh, het, is, uh, het is even een investering. Maar aan de andere kant, uh, je hebt er natuurlijk wel heel veel aan. En als je dat uh, weer vergelijkt met wat het zou kosten... als je daar een professional tegenaan gooit... Uh, en mm -hmm. een aannemer uh, gaat binnenroepen om dat allemaal aan te leggen... ja, dan is dat uh, is geen vergelijking. Het is uh, wat ik een beetje begrijp, niet voor de arme student... Uh, maar uh, een beetje uh, voor tussen... De, de echte de rijke lui. En, ja. uh, je, je moet wel een beetje ja. boven modaal verdienen. Nou, uiteindelijk is ons doel om goede verlichting bereikbaar te maken voor iedereen. Mm -hmm. Dat is ons startpunt. En we proberen die prijzen zo laag mogelijk te krijgen. Okay. Dus, uh, we hopen echt dat je dit straks gewoon bij elke bouwmarkt kunt gaan zien. Oké, okay, nou kijk, dat is een ja. uh, mooi vooruitzicht. Nou, laatste vraag, waar kan men naartoe willen ze jullie sponsoren of uh, investeren in jullie project? Ja, dan, uh, dan moet je naar Kickstarter, uh, www.kickstarter.com uh, en zoeken op inner, uh -huh. I-N-N-R. Uh, en dan kom je vanzelf bij ons project uh, terecht. Nou, daar staat van alles uh, beschreven over, over ons, over het product, uh, over uh, achtergrond. Uh, een aantal interessante blogs over wat onze laatste weken is overkomen. Mm -hmm. uh, en uh, zeg maar een, een, een uitleg over de verschillende pakketten die je dan uh, zou... Uh, ons mee zou kunnen helpen om dat voor te financieren. Uh, en als je dat nu doet, dan uh, wordt dat uh, uh, zeg maar ergens tweede helft... Uh, of halverwege december wordt dat uh, afgeschreven. Dan gaan wij de producten maken. En dan ergens in februari, maart komen die producten deze kant op. En dan gaan mm -hmm. we dat uh, uh, bij je afleveren thuis. En uh, je hebt nog zes dagen toch? Om we, te hebben nog, we hebben inderdaad nog zes dagen. En uh, Hoewel het inderdaad, uh, we zijn er al heel dichtbij... Maar goed, uh, die, moeten nog wel, uh, die laatste 6.000, 7.000 uh, pond moeten er nog wel bij komen. Oké. Okay. Dus uh, uh, ja, als je ons wil steunen, heel graag. Het is nodig. Oké, okay, nou Jeroen uh, Dalderop en Rob Timmer van uh, Inner. Dankjewel voor het langskomen en uh, hou me even op de hoogte uh, of het uiteindelijk uh, helemaal rondgekomen is en gelukt is. Gaan we doen, dankjewel. Dankjewel. Dit is uh, Giovanka lockdown. Zo direct het uh, allerlaatste nieuws op Twitter. En uh, gewoon op internet, dat soort dingetjes. En ik bel even over de hockeydames die het hartstikke goed doen in Argentinië. Lockdown van Giovanka. Het is drie minuten voor half zeven hier op Radio 1. Goedemorgen. Ik hoop dat je een beetje lekker aan het wakker worden bent. In ieder geval uh, direct tijd om je het allerlaatste nieuws te geven op Twitter. En uh, überhaupt sowieso. Namelijk de trending topics van uh, dit moment. World AIDS-dag is uh, trending. Het is vandaag World AIDS-dag. Uh, nog steeds raken in Nederland ongeveer 1100 mensen per jaar geïnfecteerd met het HIV-virus. Hashtag Christmas doet het ook goed. Frank uh, van der Lende had het in het programma. Nachtbraken is hiervoor er ook al over. Ja, Het kerst veel mensen zijn blijkbaar al bezig met cadeautjes en versieringen. En PEC-RKC is ook trending. PEC Zwolle heeft gisteravond dure punten verloren... Alhoewel, ze zijn natuurlijk hartstikke blij met de puntjes die ze daar krijgen in het oosten van het land. De club moest thuis opnemen tegen RKC Waalwijk. Ondanks een duidelijk overwicht kwamen ze niet verder dan 1-1. Maar ze handhaven zich natuurlijk nog steeds wel hartstikke goed in het linkerrijtje. Dan het laatste nieuws. Indonesië is opgeschrikt door een aardbeving. Het epicentrum lag ruim 300 kilometer ten noordwesten van Su uh, Suamlaki in de Indonesische eilandengroep. De beving had een kracht van 6,9 op de schaal van Richter. En acteur Paul Walker, die je kent van de Fast and the Furious, die is overleden in een auto-ongeluk. Uh, ja, pijnlijk toepasselijk, omdat hij natuurlijk met de Fast and the Furious bekend werd over het racen van auto's. Hier een stukje ervan. You're in. Do it fast. In Santa Clara verloor Paul Walker de macht uh, uh, over, uh, over zijn stuur. Um, en uh, hij is tegen een boom of paal tot stilstand uh, gekomen. Hij heeft, uh, ook een, uh, uh, zijn mederijder heeft het ook niet uh, overleefd. Uh, en Patrick Laurij heeft gisteravond het Camarette Festival gewonnen. Nou, en dat uh, vind ik direct een, een, een heel mooi punt. Om uh, ja, dat bruggetje is eigenlijk zo gemaakt. Want ja, ik, ik heb hem aan de lijn. Maar eerst eventjes, dat Festival. hij kreeg daar de prijs voor, uh, uh, van de jury, de, uh, de juryprijs en de publieksprijs heeft hij gewonnen. Hartstikke goede prestatie natuurlijk. Start. En uh, daarom spreek ik hem zo eventjes. Maar even naar dat Festival. Uh, het, is, het is bijzonder dat je zowel de publieksprijs prijs, als de uh, juryprijs uh, wint. Er zijn een paar uh, cabaretiers hem voorgegaan. Zo heeft Theo Maassen ooit in de jaren 90. Ook bij de prijzen gewonnen. Even een stukje van hem. Ja, dat had ik in zo'n sexshop, zo'n uh, vibrerend eitje uh, gekocht. Met afstandsbediening. Mijn vriendin moest die dan indoen en ik kon dan aan en uitzetten en de intensiteit uh, reguleren. En uh, ja, mijn vriendin had die dan ingedaan. Want s'avonds hadden wij een, een feestje. wachten we. Uh, het bleek toch meer een soort verjaardagsvisite te zijn. Uh, in zo'n kringetje. Kijk, en, en dat op de momenten dat dat gesprek stil viel... Ja. en dat gezoem van de eindje heel duidelijk hoorbaar was. Ach, dat was eigenlijk nog niet eens het meest gênante. Nee, de volgende keer ga ik er echt voor die draadloze afstandsbediening. Ronald Goedemond, die, die heeft hem ooit ook gewonnen. En ook met beide prijzen in zijn zak. Met een scooter? Ja, je gaat keihard. Heel de stad wordt een parcours. Dat is geweldig. Je kan een lekker zichzaggen, lekker het tijd dichtbij inhalen. Dus kijk, want scooters hebben een slechte reputatie omdat Marokkanen ze zouden gebruiken om tasjes mee te jatten. Terwijl ik denk dat er van die Marokkanen, zeker in het begin, helemaal niet expres was. Nee, ik kom ook wel eens snel terug, je uit de stad, kom ik thuis, hang drie tasjes aan me stuur. Misschien tasjes hoofd dat is sportief rijden. Gisteravond vond dus de finale van het Festival uh, plaats. En Patrick Laurij is nu in het rijtje van uh, de grote cabaretiers der aarde gekomen... die hem ook gewonnen hebben. Patrick, goedemorgen. Patrick, goedemorgen. Ah, oké. Okay, uh, Patrick uh, is er eventjes... Uh, niet. Uh, we gaan hem nog eventjes uh, proberen uh, te pakken, uh, te krijgen. Eerst eventjes een, uh, uh, een leuke plaat van Dotham. Dotan, Hard of Stone, hier uh, op uh, Radio 1. Start. Goed terugleggen van Liederweij Welten. En dan een... De vrouwen van het Nederlands hockeyalftal zijn aan de finale ronde van de Hockey World League uh, uh, heel goed begonnen. Ik zet deze even iets achter, hoor. Uh, ze walsten gisteren over Duitsland heen. Goed terugleggen van Liederweij Welten. En dan is het voor Ellen Oogen een puntje om die bal in het lege doel te slaan met haar backhand. Zo komt de eindstand op 6-0. Een pak slaag van zes klappen dus. Vandaag komt Nederland weer in actie. Ze spelen tegen Engeland. Rogier van het Hek, oud-hoofdredacteur van Hockey.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, had je deze klapper verwacht? Uh, nou, eerlijk gezegd niet. Want de Nederlandse vrouwen riepen de hele tijd... Dat ze de eerste wedstrijden, het is verdeeld over twee pools, dit toernooi. En mm -hmm. dat ze de poolwedstrijden uh, rustig aan zouden doen uh, om te wennen aan de hitte en de tijdsverschil. Maar goed, 6-0, ze waren er dus meteen klaar voor. Dus uh, nee, ik had niet verwacht, maar een hele mooie overwinning. Ja, inderdaad. Uh, nu, nu zag ik wel dat die poolwedstrijden eigenlijk, dat maakt helemaal niks uit. Het maakt alleen uit voor de plaatsing van waar je in de kwartfinales dan weer uh, uh, komt. Want uh, uh, ja, als je vierde wordt in de pool, ben je ook geplaatst voor de kwartfinales. Ja, dat is een beetje een vreemde situatie. Daar is ze wel voor gekozen. Ik, weet, ik vind het altijd uh, topsport onwaardig. Maar goed, het is nou mm -hmm. eenmaal zo. En vandaar ook dat die uh, Nederlandse dames zeiden van... nou ja, die poolwedstrijden, we zien het wel. Uh, maar ze zijn meteen uh, uit de startblokken gekomen. Engeland trouwens ook, hè, waar ze straks tegen spelen. Die versloegen mm -hmm. Zuid-Korea, de vierde ploeg in de pool met 6-2. Dus uh, vandaag wordt het een echte wedstrijd. Oké, okay, ja, want ze spelen namelijk uh, vandaag tegen Engeland. Nu, nu zag ik wel dat uh, onze Oranje Vrouwen gisteren wel te maken kregen met een fluitconcert. Het Argentijnse publiek vond het uh, blijkbaar een saaie wedstrijd. Omdat Maartje Paume en Willemijn Bos de hele tijd aan, heen en weer aan het pasen waren. Ben je het uh, met de fluitende Argentijnen eens? Uh, nou, ik ben het altijd eens met het publiek dat uh, ze onvrede uit. Want uh, ja, die betalen geld om naar sport te kijken. Mm -hmm. uh, maar ik begreep Nederland ook wel. Die wilden gewoon met een uh, voorsprong de rust ingaan. En besloten toen die bal achterin rond te spelen. Ja, dat, dat mag ook. En als de Duitse vrouwen dan niks doen, ja, dan, dan, dan kan dat. Maar ik, ik, ik hou wel van het Argentijnse publiek. Lekker fanatiek en lekker emotioneel. Oké, okay, dus uh, ze, ze hadden misschien nog beter hun best kunnen doen. Ook al hebben ze met 6-0 gewonnen dan. Um, Routiniers uh, als Naomi van As, Kim Lammers en Eva de Goede... die zijn er dus niet bij uh, um, dit keer. Kan dit jonge Oranje de World League winnen zonder ze? Ja, dat denk ik wel, want uh, ja, Nederland uh, is sowieso natuurlijk een heel groot en sterk hockeyland. Maar in de vrouwenlijn is het uh, talent. Ja, lijkt wel, uh, uh, per jaar lijken er wel vijf of zes talenten door te stromen. We hebben nu ook weer een aantal toptalenten, zoals Roos Trost, uh, rondlopen. Mm -hmm. En het lijkt wel alsof die meisjes, zodra ze in het Nels 11 komen, meteen klaar zijn voor de top. Uh, dus ik denk dat dit Nels team uh, die World League kan winnen. Uh, het is zeker geen prioriteit. Uh, alles staat in teken van het WK in Den Haag... volgend jaar uh, mei en juni. Mm -hmm. Daar moet het gebeuren. Dus dit is alleen nog maar voorbereiding daarop. Maar goed, het is uh, de allereerste hockey World League... in de geschiedenis. Dus ik denk wel dat uh, Nederland er vol voor gaat. Want zo'n prijs die ontbreekt nog in de kast. Ja, precies. En je had het net over wat jonge talenten. Op welke moeten we nou echt letten? Wie, wie gaat er uh, uitblinken, dit toernooi, denk je? Nou, die Roos Drost, die ik al noemde... dat is echt een, echt een super talent... Uh, als je een beetje hockey hebt gevolgd de laatste tijd... dan weet je ook nog dat zij bij het EK... een shootout miste in de halffinale tegen Engeland. Dus de tegenstander van vandaag, waar dus nog een rekening open staat. Mm -hmm. uh, maar het gaf vooral aan dat zij die beslissende shoot-out nam... gaf al aan uh, hoe, over hoeveel karakter zij beschikt. Dus als je op zo'n moment opstaat uh, om het te doen... dan ben je een hele grote. Ja, dat je dan mist, dat hoort bij sport. Maar ik denk dat zij echt een, uh, het talent voor de toekomst is. Oké. Okay. Nog even over vandaag dan tegen Engeland... Uh, wat voor een uh, wedstrijd wordt het, denk je? Nou, tegen Engeland is het altijd gewoon schapen. Want dat zijn gewoon, uh, dat zijn niet de mooiste mm -hmm. En dan heb ik het niet over het uiterlijk. Um, <laughs> die spelen altijd gewoon keihard en fysiek. Dus dat wordt voor Nederland een hele andere wedstrijd. Uh, Nederland speelt zelf altijd op techniek en snelheid. Nou, dat doen de Engelsen niet. Dus dat uh, zijn twee uh, uh, andere hockeyculturen. Dus dat is een mooie clash. En uh, ik denk dat het een, uh, een spannende wedstrijd gaat worden. En uh, Nederland moet maar eens even... Uh, Laten zien dat ze in de hitte, want het is 35 graden in Argentinië. Mm -hmm. dat ze tegen een fysiek sterke tegenstander ook goed voor de dag kunnen komen. Oké, okay, en gaan ze hem winnen? Ja, uiteraard. Dat kunnen we zo'n dit vroege tijdstip toch niet anders zeggen. <laughs> Oké, okay, nou, en uh, Rogier van het Hek, oud-hoofdredacteur van hockey.nl. die uh, zegt dus dat uh, Nederland waarschijnlijk gaat winnen tegen Engeland. Goedemorgen, Rogier, dankjewel. Goedemorgen. Op naar Martijn. Want. Die uh, uh, is uh, bij de één naar grootste Europese terrariumdag van Nederland in Houten. Hallo Martijn. Hallo uh, Kees. Zijn de slangen eindelijk gearriveerd? Nou, dat nog niet zozeer, maar hoor je dit? Hoor je wat of niet? Nee, ik hoor niks. Oh, je hand als het goed is... Had je zo'n duizend muizen kunnen horen piepen? Die zijn hier net een karretje uitgereden. Ik heb er nog nooit zoveel bij elkaar gezien. Omdat duizend mijn... muizen? Die hier in de buurt zijn. Die was uh, al lang gepeerd. Mm -hmm. Maar er is hier nog veel meer, want er is ook nog uh, uh, uh, reptielen. De Blue Lagoon is hier met een heel afgevaardigd team. Hallo mensen van de Blue Lagoon. Hallo. Hallo. Hallo. <laughs> en wat hebben jullie allemaal bij je? Ja, we hebben alles bij. Een mooie vrouw heb ik bij. Ik zie dit. Ja, ja. en uh, beestjes en, uh, en uh, hagedisjes en uh, spullen. De mooiste terrariums van Nederland, Europa, wereldwijd. En, en een mooi terrarium, wat is dat dan? Ja, dan moet je zo gaan kijken. Maar, maar is, dat, is dat een soort slangenkasteel waar zij ze... uh, uh, uh, uh, het liefst in wonen? Ja, we hebben terrariums waar de dieren het liefst in wonen, maar we hebben ook terrariums die de mensen gewoon bizar mooi vinden. En wat hebben jullie nou voor dieren erachterin? zitten? Daar ben ik nou zo benieuwd naar. Want ziet ik, ik heb nooit meer, sinds ik op vakantie ben geweest naar de Ardennen, heb ik nooit meer zo'n volle auto gezien. <laughs> nou ja, we hebben van alles wat bij. Dat, uh, normaal nemen we geen dieren mee naar de beurs, maar het is de laatste beurs van het jaar... Dus uh, we hebben van alles uh, meegenomen uit de winkel, zodat ze een beetje kunnen zien wat we in de winkel hebben. En wat gaat hier nou vandaag gebeuren? Want er is dus een hele grote beurs met, al, ja, met, met uh, uh, uh, uh, uh, dieren terraria. Uh, uh, uh, maar gaan die dingen proberen te verkopen? Uh, ons doel is meer om hatjes uh, bloedig mijnen te krijgen. Hartjes te winnen? Hatjes te winnen. Zieltjes te winnen voor de slangen en de reptielen? Uh, zieltjes te winnen voor uh, uh, onze zaak, de Blue Lagoon. De Blue Lagoon. En nu hebben jullie straks dus een, een, niet zo heel lang de tijd om deze hele. nou. om deze oneerbiedige regateringbende. Uh, um, uit te ruimen. En daarvoor hebben jullie een behoorlijk team meegenomen. Die werken allemaal voor jullie. Ja, het zijn stagiaires en, uh, en personeel. We zijn met 15 man. En. Uh, we moeten binnen drie uur tijd uh, 40 uh, meter stent opbouwen. En Martijn, meter ja, Kees, kan jij uh, um, dan nog een, uh, een, een muis aan een slang geven of werkt het niet zo? Nou ja, <laughs> je wordt gegroeid door de Blue Lagoon, Kees, dat is sowieso. Oh joh, da dankjewel uh, heren daar. En de vraag van Kees is eigenlijk, um, um, kan ik een, een muis aan een slang voeren, eentje die hier is? Ja, dat kan. Maar dan moet je even wachten tot het warm is en dat binnen is. Want uh, hier gaat dat niks worden. Hier is het koud? Ja, ik <lacht> vind zelf niet koud. Het uh, is eigenlijk voor mij zelf al te koud, ja. Reptielen zijn koudbloedige dieren, hè, dus die moet je sowieso warm transporteren. Je zal dadelijk ook zien dat alle dieren netjes in temperatuurdozen zitten... en waarschijnlijk met heatpacks en dergelijke. Uh, binnen is het lekker warm. De organisator zorgt dat het warm gehouden wordt... En uh, daar kunnen we eventueel, uh, als ik van mijn collega een muisje mag lenen, uh, kunnen we dat even voordoen. Hoor. Nou, dat heeft zich genoeg. Nou uh, Martijn, ja. Dat, uh, nou ja, dan moeten we nog even wachten, want ik hoop dat het nog voor zeven uur lukt dan. Ja dat hoop ik ook. Kan dat nog? Nee, ja, ja nee, dat gaat dan niet meer worden voor zeven uur hè? Oeh, ja. Nee, helaas. Helaas, oké. Okay. Nou, dan een uurtje of dan uh, een uurtje volgen we je gewoon... Ben je nou ja, om tien uur ben ik uh, nog wel wakker hoor, maar uh, dan ben ik niet meer hier op radio 1. Dus laten we dan ja, ja, ja. maar gewoon een foto twitteren. Ik, uh, ik hoop dat het uh, dan kan. Oké. Okay. Goed, Martijn, dank wel. in Never thought it would happen. in guitar.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 Your love big enough. Lianne La Havas. <middels> uh, 6 uur 47 op Radio 1. Hier uh, bij Start. Kukuk. In Koekoek heb ik nieuws voor je dat zo bizar is... Uh, dat, je, ja, dat je het bijna niet kan geloven. En ik ook niet. Kukuk. Zo heeft een Amerikaanse man een valpartij... door een bananenschil in scène gezet... Ja, echt waar. Na eigen zeggen gleed hij uh, tijdens het uitstappen uit een lift uit over een bananenschil. Hij klaagde het metrobedrijf aan van wie de lift was. Hij wilde omgerekend maar liefst 11.000 euro hebben. De Amerikaan uh, kon worden opgepakt of gepakt eigenlijk van zijn daad met behulp van beveiligingsbeelden. Kuk, kuk. Amerikaanse onderzoekers hebben een systeem bedacht... waardoor mensen met een dwarslesie door middel van een tongpiercing... zelf hun rolstoel kunnen besturen. Echt waar, er is alleen een tongpiercing met een magnetisch knopje nodig. En dat werkt dan als een soort van de joystick voor je rolstoel. Dus dan hoef je alleen maar te bewegen met je tong... en dan gaat uh, je rolstoel ja, de kant op waar je naartoe wilt. Het kost waarschijnlijk nog wel eventjes een beetje oefenen. Kuk, kuk. En uh, de grenzen... Artevelde Hogeschool verbiedt het dragen van een horloge tijdens examens. De school vreest dat de smartwatches uh, die op de markt zijn het spieken wel erg gemakkelijk maken. Nou, Christine de Smet van de Gentse uh, Artevelde Hogeschool. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, ik denk hè, uh, geen horloges meer welkom vanwege die paar smartwatches die in omloop zijn. Ja, inderdaad. Omdat het natuurlijk wel praktisch nogal moeilijk is om aan de ingang van een examenlokaal te gaan kijken. Om een student nu een gewone digitale horloge aan heeft, dan wel een smartwatch. Mm -hmm. En dus daarom leek het eenvoudiger om te zeggen van kijk, geen horloges meer tijdens het examen. En we projecteren voor jou de tijd via een blok op de muur. Oké. Okay. Um, en is het dan zo makkelijk? Ik heb, ik heb geen smartwatch. Is het dan zo makkelijk om daarmee te spieken? Ja, toch wel. Je kan er um, mee op internet gaan, je kan er informatie mee ontvangen die iemand anders van buiten de aula naar jou doorstuurt. Dus dat vereenvoudigt het spieken toch wel. Oké, okay, maar nu zijn ze nog niet heel populair. Dus hoe zijn jullie achter gekomen dat dit een ideale methode is om te spieken? Wel, omdat we ook wel een beetje rondkijken natuurlijk. En eigenlijk elk jaar een soort update doen van het examenreglement. Mm -hmm. Welke evoluties zijn er van welke aard dan ook waar we rekening mee moeten houden tijdens examens. En een van de docenten die erg thuis is in digitale media had gewezen op die evolutie en vandaar. Oké, okay. zijn er dan uh, um, ja, zoveel speakers bij jullie op, uh, op de hogeschool? Er zijn helaas wel speakers, net zoals elke hogeschool, vrees ik. Meestal gaat het om vrij ouderwetse vormen van spieken, maar elk jaar worden er helaas jammer genoeg toch wel een aantal mensen betrapt. Oké, okay, hoeveel zijn dat er? Ja, het gaat maar om een paar gevallen. Ik vermoed een stuk of twee, drie op dertien studenten, dus dat is niet enorm. Maar ja. elk geval is er eentje te veel natuurlijk, eigenlijk voor de student zelf ook, want die zijn examen wordt vaak nietig verklaard... Als voor de hogeschool en de andere studenten. Want ja, als je slaagt door te spieken is dat niet erg eerlijk tegenover andere studenten. Nee, dat, uh, dat klopt dan weer wel. Zijn er nou nog andere dingen verboden bij jullie tijdens examens? Wat, wat, wat, uh, wat zijn de verboden middelen? Er staat nu dus uh, smartwatches staan erop. Smartphones zijn al heel lang verboden. En voor de rest eigenlijk elke digitale of andere informatiedrager is verboden in het examenlokaal. Zo staat het in ons examenreglement. Alles waarmee je informatie van buitenuit kan binnensmokkelen, zeg maar. Ah, nou, dan uh, ja, lijkt me duidelijk uh, een, uh, een strenge regel, maar uh, uh, ook wel een beetje recht, uh, rechtvaardig. Uh, Christine de Smet van de Gentse Artevelde Hogeschool, uh, bedankt voor uh, dit belletje. Graag gedaan. We zoeken elke week een, een uh, paradijsvogel op... Een excentriek persoon of iemand met een bijzondere hobby. Dit keer ging SME op bezoek bij een, een bedrijfje dat hele speciale kettingen maakt. En Martijn de Graaf die maakt die kettingen. En zij is dus even met hem gaan spreken van ja, wat je daar nou aan hebt. Want in die kettingen zit een soort van kracht van edelstenen. Luister eens af maar. Martijn, wat ben je aan het doen? Hi, Esmee, uh, ik ben een, uh, een ketting van edelstenen in elkaar aan het zetten voor uh, iemand die een uh, ketting wilde voor zijn hartchakra. En wat is dat? Uh, chakras zijn je uh, energiepunten in het menselijk lichaam en uh, ik probeer een ketting te maken die, uh, die daarbij past. En die niet alleen bij zijn, uh, die bij de vierde chakra past, het hart, uh, maar ook uh, overeenkomt met zijn sterrenbeeld. En wat doen die stenen volgens jou? Uh, stenen bevatten op een uh, laag niveau uh, trillingen die ieder levend wezen ook heeft. En uh, die zorgen ervoor dat dat deel van het menselijk lichaam uh, meer, op een meer harmoniserende manier uh, ja, kunnen trillen. Dus dat het eigenlijk uh, beter met je gaat. Hoe ben jij op deze overtuiging gekomen? Waar, waar is jouw overtuiging op gebaseerd? Ik ben uh, hierop gekomen door uh, de realisatie dat uh, edelstenen uh, gevormd worden... Uh, in de kosten van de aarde. En uh, dat zij uh, in dat proces uh, langzaam groeien. Dat wij dat die edelstenen dus groeien... Uh, betekent dat ze bepaalde wetten van de natuur volgen. Daarmee zijn het dus uh, op een heel uh, elementair niveau levende dingen. Als ik mediteer met uh, stenen, dan kan je goed de... Energietrillingen trillingen die die systeem bevat, voelen. Uh, en die kunnen je helpen tijdens de meditatie of, uh, of voor jou. En, en wat doet het met jou? Wat voel je je dan beter na het mediteren? Ik voel me altijd beter na het mediteren. Uh, maar voornamelijk gebruik ik, het, uh, gebruik ik ze uh, als extra tool... om mijn uh, meditatie wat dieper te maken... Op een, uh, ...op een vlak waar ik dat dan wil. En daar gebruik ik dan een specifieke edelsteen voor. Ik heb best wel vaak pech. Als jij nu een ketting voor mij maakt, denk je dat het dan beter gaat worden? Uh, als we zouden kunnen kijken wat daar voor uh, achterliggende uh, eigenschappen achter zitten die uh, ervoor zorgen dat je misschien klunzig bent, mij. dan zouden we er wat aan kunnen doen. Dus je mag een shakken uitkiezen en we hebben je sterrenbeeld nodig... en dan kunnen we kijken welke stenen erbij passen. Zeker? Ik denk dat het een goed idee is voor jou om een ketting te maken... met tijgeroog, amethyst en citrine. Tijgeroog is een steen die beschermt je tegen negatieve invloeden. Dus dat zou kunnen helpen om het pech wat te verminderen. En amethyst willen we in de ketting verwerken. Omdat dat je hoofd uh, leeg en helder maakt. Zodat je inzage kan krijgen in uh, de keuzes die je moet maken. Waardoor je betere keuzes kan maken. En daardoor minder pech zal ervaren. Oké okay, mee, we hebben net een ketting gemaakt. Uh, ja, en ik vind dat hij er zelf... Uh, wel mooi uitziet en goed gelukt is. Dus ik wil hem graag bij je omdoen. En dan uh, hoop ik dat je uh, iets minder pech hebt uh, binnenkort. Nou, ik ben er heel blij mee, dankjewel. Uh, hij is heel mooi geworden inderdaad. En uh, hopelijk heb ik straks minder pech. Nou ja, ze heeft deze week heel weinig pech gehad. Maar we weten nu niet zeker of het nou komt door dit kettingtje... <lacht> of omdat uh, SME gewoon heel veel geluk heeft. Kees Dorenstein, start! En uh, nou, nog een paar minuutjes, uh, dan is het zeven uur, komt het journaal. En daarna, dit is de zondag, van, uh, met Manuel Vendebos. Manuel, eerst eventjes. Ik zat een beetje op internet te kijken. Toen kwam ik een uh, filmpje van jou tegen, dat uh, een beetje viral aan het gaan uh, <laughs> ja. is. Over, oh, hoe, hoe zit dat? D nou ja, hoe zit dat? Uh, check mijn Twitter. Twitter.com slash Manuel Vend Twitter Vendebos. Uh, daar staat een filmpje. Ik werd namelijk gebeld door een, een ledenwerfmeisje van de EO... Uh, en die probeerden mij uh, lidmaatschappen te verkopen. Ja, toch uh, opvallend. Uh... <laughs> Je zou toch wel zeggen dat jij wel een lidmaatschap uh, ja, hebt, dat, wat je ook hebt? Uh, dat inderdaad. had ik ook inderdaad en nou, daar bedankte ze me ook voor. Uh, maar vervolgens uh, ging ik aan haar vragen wie ze dan een leuke EO-presentator vond. Ja. En dat ik dan die ene ja, gast. Ze op heeft Nederland jou naam nou niet genoemd, hè? <laughs> nou, ze nee. noemde helemaal niemand. <laughs> nee, ja, ik had het idee dat ze niet, uh, niet echt wisten, uh, uh, geen presentatoren. Nou, in ieder geval, ik vind jou een hele leuke presentator. Wat heb jij voor ons uh, in Dit is de Zondag? Nou, uh, ik heb een hele leuke gast. Dat is de uh, bekende en meest succesvolle harpiste van Nederland, uh, Lavinia Meijer. En ze wil echt de harpmuziek naar een groot publiek uh, toebrengen. Mm -hmm. Want ze wil niet alleen uh, muziek van Bach en Hendel uh, laten horen... maar ook van Björk, Radiohead en Coldplay. Oh, uh, Radiohead op de harp, wat leuk. Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Ze heeft de harp niet meegenomen oh, helaas. Dat, maar je hebt vast wel wat fragmentjes, toch? Dat zeker. Ja, dat is prima. Zo'n harp is ook lastig. Uh, Pas niet in je rugzak en alles. Nee, en, en het moet minstens een uur uh, opwarmen in de studio... voordat hij op klank is. Straks dus in Dit is de Zondag... bericht. Ja, dat kan je wel zeggen. Er is deze week een vroege vogelstem doodgegaan. Atle Comte was twintig jaar bij ons te horen en nu is hij overleden. Daar zijn we stil van. En we staan erbij stil. Vogelbescherming. Maar ook hoort u de vogelbalans met spreven, kievieten, ganzen. Dieren in het nieuws. Be beesten, ja en het vervaarlijke gebrul van de ijsbeer. Komende week een internationale ijsberentop... en nu al in Vroege Vogels. Radio 1. Straks van 8 tot 10. Het nieuws van alle kanten. Blokker Klassiek. Klassieke muziek voor iedereen. Nu als cd van de maand Bachs vioolconcerten... met de Amsterdam Bachsolisten. Voor maar 2,99 euro.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 Dit is geen lang lijstje, wel een belangrijk lijstje. Geef op Giro 999. Dit is Radio 1.